Clemens Peters met het NOS Journaal. Staatssecretaris Broekers-Knol, die zaterdag het huwelijk voltrok van minister Grapperhaus, heeft spijt van de gang van zaken. Op beelden is te zien dat er niet altijd anderhalve meter afstand werd gehouden. Als het hier en daar niet goed gegaan is, dan spijt me dat, zei de staatssecretaris van Justitie. Grapperhaus had gisteren al spijt betuigd. Uitvaartverzekeraar Jarden mocht de voorwaarden voor een uitvaartverzekering zonder instemming van de klant wijzigen. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Het betrof een verzekering in Natura, die alle kosten van een uitvaart vergoed. Jarden kwam in financiële problemen en bepaalde dat klanten daarom vanaf 1 januari de kostenstijgingen zelf moesten gaan betalen. Meer dan 120 klanten, klanten dienden daarover een klacht in. Maar het Klachteninstituut oordeelt dat de wijziging ook in het belang van de klant was. Bij een faillissement zou die nog slechter af zijn geweest. De zorg in Nederland die niets met corona te maken heeft, is weer op het oude niveau. Bij de uitbraak van het coronavirus kwam de overige zorg vrijwel helemaal stil te liggen. Maar nu is het aantal verwijzingen naar medisch specialisten en naar de geestelijke gezondheidszorg weer vergelijkbaar met afgelopen jaren, zegt de Nederlandse zorgautoriteit. Sinds het begin van de corona-uitbraak waren er ruim 800.000 verwijzingen minder dan verwacht. Minister de Jonge van Volksgezondheid praat met Duitse laboratoria om te kijken of zij kunnen bijspringen om de testcapaciteit te vergroten. Nederlandse laboratoria kunnen de onverwachte drukte niet aan. Het ministerie verwachtte 30.000 coronatests per dag in september. Maar er blijken nu al 40.000 per dag nodig te zijn. Ook snellere andere testmethoden moeten volgens de minister bekeken worden. Die moeten dan wel gevalideerd zijn en dat kan even duren. Aldus De Jonge. Het weer. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en er is kans op een bui. In de loop van de middag trekken er regen en onweersbuien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen vooral in de westelijke helft van het land weer bijen, mogelijk met onweer. Soms ook zon en dan wordt het een graad of 19. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB.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 Trail had full of love's on me I met a strange lady, she made me nervous we hadden het net over passies. En ik ga nu eventjes wat vertellen over mijn passie, de paarden. We zijn naar de Veluwe geweest. We hebben vrijdag heerlijk gereden. Een rit van 2,5 uur. Je kan verdwalen in de Veluwe. Dat is iets wat bij de AWD onmogelijk is. Maar dat was bij de Veluwe wel mogelijk. Zaterdag een rit van 5 uur gemaakt. En zaterdagochtend had er een paardje at snot en niet zo'n beetje ook. En ik heb een interview gemaakt met een, uh, met een dierenarts. En die ga ik nu afspelen. En dan hoort u het een en ander over droes. Met Eline. Eline, kun jij je voorstellen? Ja, ik, uh, ik ben Eline Ferrari. En ik ben uh, gecertificeerd paardentannarts en dierenarts. En ik werk uh, dus ook voor mezelf als uh, paardentannarts en dierenarts. Okay. Nou, We waren op een heel leuk weekend in uh, de Veluwe. Ja. En, uh, <laughs> er kwam gewoon zaterdagochtend. Uh, werd er wat uh, roet in de eten gegooid. Ja, doordat dat een van de paarden ziek, ziek werd. Ja, ja klopt. Ja, die had ineens uh, verschijnselen. verscheidsel, uh, snot in de neus, een hele hoge koorts. Een paard mag eigenlijk een temperatuur tussen de 37, 34 en 38 hebben. Die paard had wel 40 graden koorts. Dus dat zijn wel... Uh, ja signalen En dat hoort bij, tenminste, um, dit paard had toevallig ook nog uh, opgezwollen uh, lymfknopen. En dat geeft wel heel veel signalen voor um, een hele gevaarlijke ziekte binnen de paardenwereld, of tenminste voor de mensen dan droes. Ja. Wat ja. is droes? Ja, droes is eigenlijk niet meer dan een fikse verkoudheid onder de paarden, maar het is wel heel besmettelijk. En het kan ook wel met hele heftige verschijnselen uh, uh, ontstaan. Dus uh, vandaar dat mensen er eigenlijk, een paar mensen er wel bang voor zijn. Het is, het is gewoon een bacteriële infectie van de, van de limfeknopen. En dan voornamelijk de limfeknopen in de keel. Um, die gaan heel erg opzetten, zwellen en daar komt pus bij kijken. En dat, dat loopt via de neus weer naar buiten. En het vervelende... Ook nog uh, is dat die uh, bacteriën, die maken zoveel pus dat er een soort kapsel ontstaat. Waardoor de lymfoknopen een uh, soort hele dikke stevige abscessen worden. En dat kan wel vier tot zes weken duren voordat die um, ja, openspringen. En dat is eigenlijk het vervelende. Daar kunnen paarden echt heel veel last van hebben. Ja, wat voor klachten krijgen ze dan? Uh, nou ja, dus dat snot en koorts, die dikke obsessie uh, in de keel. Ja, uh, yeah, uh, maar daarbij komend kunnen ze dus moeite krijgen met slikken en ze niet meer willen eten en drinken. En dat zijn een beetje, uh, ja, wat sloom, dat zijn de signalen waar je op moet letten. Maar het eerste signaal dat meestal komt, is uh, sloom en koorts. En daarna pas komt de hele riedel met snot en de linverknopen. Hoe lang kan een paard zich bij, de, dit bij zich hebben voordat het zich uit? Uh, de, als een paard besmet raakt, kan het nog wel twee weken duren voordat hij eerste signalen laat zien. Uh, maar het kan ook al binnen drie dagen zijn. Dat is dan een beetje afhankelijk van hoeveel hij van de besmetting heeft opgelopen en de weerstand van het paard. En dan zie je dus meestal um, de eerste twee à drie dagen gewoon alleen koorts en sloom. En dan daarna uh, gaan die lymphknopen opzwellen en krijgt een paard uh, ook snot uit de neus. Echt flinke snot. Oké, okay. en. Um... Dag! Hoi! <laughs> We zetten hem even op. verder. We waren bij de absessen gebleven. Ja, klopt. Het opzwellen van de lichaam. Lief... Ja. Ja. Um, nou ja. Dat is dus een, uh, een reactie op de bacterie uh, die het lichaam uh, uh, doet. en Eigenlijk die absessen die worden heel hard, dus die krijgen zo'n kapsel, als ik al had gezegd. En um, op een gegeven moment gaan die openbreken. En dat is eigenlijk langzaam uh, ook het herstel. Um, want dan loopt alles eruit, alle pus, alle bacteriën. Um, dus het paard moet eigenlijk, als die al abscessen ontwikkelt, want dat is het vervelende. Dat gebeurt niet altijd als een paard droes krijgt. Maar als die abscessen ontwikkelt, dan moeten die openbreken. Anders komt hij er echt niet vanaf. Um, en als het open is gebroken, dan voelt hij zich ook wel snel weer wat beter. Die abscessen zijn heel pijnlijk en uh, maken het voor een paard moeilijk om te eten en te drinken. Um, maar als ze eenmaal openbreken, dan geeft het toch ook wel wat verlichting. Maar ze zijn nog steeds erg ziek. Ja. Wat moet je doen als zo'n absces openbreekt? Ja, je kunt er niet heel van doen. Het is echt wel een groot gat als het in de keel tussen de kaken. Het kan echt wel naar zijn om te zien, maar je kunt het misschien schoonspoelen eventueel. Maar ja, heel veel meer. Um, het is niet de bedoeling dat uh, een paard met droes met antibiotica wordt behandeld eigenlijk. Um, zoals je meestal wel doet bij een bacteriële infectie, maar juist omdat we hier te maken hebben met enorme absessen, um, kan het, uh, even kijken, kan die de rijping van de absessen tegengaan, de antibiotica, en daardoor duurt het alleen nog maar langer voor die absess om open te breken. En dat is echt het belangrijkste van de ziekte dat dat gebeurt om er overheen te komen. En stel het breekt niet open? Ja, ik heb niet een ja. Ik kan nog geen situatie bedenken waarin dat niet is gebeurd. Het enige wat wel zou kunnen, um, en dat is verslagen droes, is dat dus inderdaad die absessen daar echt lang blijven zitten en ook naar binnen slaan in het lichaam. Dus op andere plekken, en dat kan echt overal zijn in het lichaam, uh, op een andere plekken absessen veroorzaken. En dan is het afhankelijk van waar die absessen ontstaan, wat dan de gevolgen zijn voor het paard. Hoe, hoe, hoe ziek ze daarvan worden of misschien... Ja, ze kunnen er ook dood aan gaan dan afhankelijk van waar die abscessen uh, zich hebben gevormd. En dat is wel een hele nare situatie, want dan kan je er gewoon niet zo heel veel meer aan doen. Nee. Nee. Uh, is droes op zich dodelijk? Nou, het droes zelf eigenlijk niet. Het is gewoon een bacteriële infectie. Het is gewoon een heftige verkoudheid voor een paard. Maar het kan wel, uh, als een paard een lage weerstand heeft, uh, of wat heel oud is of juist heel jong, mm. Dan kan hij er wat minder goed tegen vechten en dan kan het dus wel zo zijn dat die abscessen dus niet zo goed openbreken. Dat het toch naar binnen trekt, dus verslagen droes ontstaat. En daar kan een paard wel dood aan gaan, maar aan die, aan die infectie op zich niet. Uh, wat er wel ook nog zou kunnen gebeuren is dat, een paard, dat de abscess in de keel op zo'n vervelende plek zit dat het paard niet meer zou, wil of kan eten en drinken. Um, ja, dan wordt het natuurlijk ook heel lastig of niet meer kan ademen. Um, maar goed, dat zijn allemaal nog wel dingen waar we dan uh, wat voor kunnen doen. Ontstekingsremmer, pijnstilling, we kunnen een paard altijd nog ondersteunen. Uh, we zouden nog een gat kunnen maken in zijn trachia en hem daar vanuit laten ademen, zodat hij uh, niet uh, als, als het zijn luchtpijp uh, dichtknelt, zeg maar in de keel. En zonder zijn... voeding? Kan ja. dat? Ja, dat zou wel moeten kunnen, ja. ja. Het, is een beetje, het is echt afhankelijk van waar die abscessen, hoe groot ze zijn, waar ze precies zitten. Maar ja, dat is echt per paard moet je dat bekijken. Maar in principe een gezond... Ja, gewoon een gezond paard, wat, wat voor deze infectie gezond was, uh, ervaart het gewoon als een heftige verkoudheid met heel veel snot. Het ziet er altijd een beetje vies uit en daarom wordt het vaak heftig gemaakt, maar ja. En waarom raken wij allemaal, helemaal als, als, als ruiters, als paardeneigenaren, helemaal spastisch en... Ja, omdat het dus heel besmettelijk is en ook wel vervelend. Ik bedoel, dat snot in die koorts, je bent er echt wel even een paar weken zoet mee. Het is niet dat het een, een verkoudheid is van drie dagen en dan uh, kun je weer door. En uh, het, het probleem is dat die obsessie die ontwikkelen... die je moet er na de hand, als het allemaal is opengebroken, kijken via een luchtzakspoeling of dat paard niet nog restantjes daar heeft zitten die ervoor zorgen dat hij drager is geworden. En, en een drager betekent dat, hij, dat een paard weer telkens opnieuw paarden zou kunnen infecteren en dan blijf je doorgaan. Dus dat is, het, is niet, het zijn best wel heftige ingrepen die, er, die ervoor zorgen dat een paard uiteindelijk weer gezond is. En daarom wordt het toch best wel door veel mensen afgeschrikt. Dus is, en, uh, een paard wordt niet immuun voor Ja, douche. wel. Ja? Dat kan wel. Ja, je kan wel immuniteit opbouwen langdurig. Um, maar um, ja, hij kan, ja dat kan, het kan wel. Ja, een paard in principe, als hij het zelf overkomt wel. Maar je moet dus wel altijd achteraf even kijken of een paard niet drager wordt. Ja. En uh, het hoeft niet zo te zijn. Soms kijk je in de luchtzakken uh, met dus een endoscoop. Dan ga je dus uh, dan naar binnen. Uh, zijn de luchtzakken schoon? Uh, dat kan je dan nog kweken of met bepaalde testen uh, bevestigen. En uh, ja, dan is er niks aan de hand. Maar soms is een paar drager. En dan zou je het ook nog kunnen spoelen. Als je het door hebt dat een paar drager is. Dus dan is er nog geen man boord. Maar het, is wel, het zijn allemaal best heftige en dure ingrepen. En het is gewoon heel besmettelijk, dus je hebt het zo, uh, je hebt het zo op je erf. Ja, want we zijn nu heel erg bezig met die corona, hè? de, de die moet dan onder de 1 zijn en weet ja. je hoe dat ongeveer bij droes ligt? Nee, nee, ik weet alleen dat het heel snel gaat. Het, kan, ja. Uh, de het is, uh, ja, uh, de bacterie zit dus in het snot en dat snot ja, dat gaat, komt echt met, met kilo's er bijna uit, zeg maar, uit, uh, uit de neus. En dat snot kan best nog wel weken in de omgeving blijven hangen. Dus ja, dan kan je heel makkelijk weer nieuwe paarden besmetten. Oh, via het drinkwater, via hekken, via de stallen, via het tuig. Um, dus ja, dat, dat zijn allemaal wel dingen waar je wel rekening mee moet houden. Als je, er, als je het op je erf hebt. Ja. Dat, je dat, allemaal, dat je die paarden in groepen moet verdelen, de schone en de, en de zieke. En dat je die niet meer met elkaar in contact laat komen, anders kom je er nog maar vanaf. Dat hebben wij dus nu op stal ook gedaan. Hè? Ja. Alle, ja. En de verdachte groepen ja. staan apart. De zieke groepen staan apart. En ja. we ja. hebben nog een één paardje die ja, <laughs> een weet, beetje verdacht is. En een beetje erger verdacht is dan de rest. Ja. <laughs> dus. ja. Op zich doen we het hier dus op stal best heel erg goed? Ja, we pakken het eigenlijk heel goed aan hier op stal. Ja, heel serieus zeker. Het moet ook wel, want het is een hele grote stal met heel veel paarden. En de paarden leven in kuddes, wat natuurlijk heel fijn is voor de paarden, maar ja, dat brengt wel dit soort risico's met zich mee. Ja. Dus daar moeten we dan wel met z'n allen voor zorgen dat we, dat we daar wel overheen komen. Krijgen paarden in het wild ook droes? Ik heb echt geen idee. Ik, ja, dat ja. lijkt me wel. Maar ja, uh, ja ze zullen niet zo, zo. Kijk, we leven hier op een vrij klein oppervlak met heel veel paarden. Uh, ja, dat, is, uh, dat zal in het wild uh, een stuk minder zijn. In ja. Ja. principe die bacterie, ja, die komt ook wel in. Het Hoe helft? lang overleeft die bacterie buiten uh, het lichaam? Vier tot zes weken kan het op de grond of in het water overleven. Maar het is wel het is niet zo heel resistent tegen gewoon desinfectiemiddel. Dus, een beetje alcohol of, of gewoon een desinfectiemiddel uh, zorgt er al voor dat die bacterie uh, er niet meer is of zeg maar doodgaat. Dus uh, ja, dit is wel vrij makkelijk uh, als je je stal ontsmet en je hek en, je, en zorgt dat het water niet uh, uh, van de zieke naar de gezonde paarden gaat. Dan, dan kan je er wel vrij veel aan doen. Oké, okay. zijn er verder nog dingen waar we rekening bij droes mee moeten houden? Nee, nou ja, ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat dus de koorts als eerste komt en dat dat dus een heel groot signaal is om je paard alvast even apart te zetten. Dan kan je namelijk het, uh, het verspreidingskans uh, gewoon heel erg verkleinen, omdat de besmettelijkheid pas is als een paard snot heeft. En daarvoor is hij meestal al twee dagen kort, zeg. Dus het is gewoon in zo'n tijden van droes, zeker wat we hier nu ook op stal doen, heel belangrijk dat die paarden twee keer per dag getemperatuurd worden om te kijken of ze koorts hebben, en dan kan je ze er al isoleren voordat ze besmettelijk zijn. En zo zorg je ervoor dat de stal uh, zo snel mogelijk vanaf komt. De nou ja. en ja, het, het ziekte op zich duurt zo'n vier tot zes nou, weken, dan ja, ja, dat is kan het... lang duren, ja, ja voor die, uh, voordat alles het eruit is en die abscessen ja. opengebroken zijn, ja, dat is, uh, kan wel lang duren. Ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> Dankjewel voor de informatie en uh, we zijn weer een beetje wijzig geworden. Ja, zeker. Dankjewel. Oké, okay, we gaan weer verder. We waren. Maar we moeten nu ervan uitgaan dat ik het tofst ben. Ja? En dat is helemaal niet erg. Want uh, uh, ik voel dus in onze communicatie dat er iets helemaal goed zit. Ja, nee, als wij als mannen, als wij met elkaar praten, is het gewoon zo bam, bam, bam, bam, bam. Oh, doe jij, du, du, doe jij dat werk? Oh, oh ja, oh, ja, hartstikke leuk. Terwijl als ik met een vrouw praat, dan gebeurt er dus in de communicatie, gebeurt iets, uh, ja... Ja, dan moet je maar even kijken. De, de, de, hoe heet jij? Helene. Helene, en wat doe jij voor werk? En ook altijd. Voor oh. je? Dat is voor mij ook niet leuk. En, ehm... Um, nou, het, het, het is ook niet eerlijk natuurlijk, hè. Ik bedoel, als het, als, het, als het op praten aankomt, is er ook een heel groot verschil tussen man en vrouw. Dus namelijk als een man praat, dan praat hij om informatie te geven. Snap je het wel? Als een vrouw praat, dan praat ze om informatie gewijkt te zijn. Dan weer. En dat lijkt een heel subtiel verschil, maar dat verschil is enorm. Dat resulteert er namelijk in dat elke keer als een vrouw iets vertelt, dat het accent komt te liggen op hoe ze zich dan voelt bij wat ze vertelt. Waardoor het hele verhaal helemaal niet meer voor de toehoorder is, maar gewoon voor degene die aan het lullen is. En ik zou even willen zeggen voor alle vrouwen hier, uh, hou soms je bek. <lacht> ja. En niet omdat ik het vervelend vind, want ik stop heus wel met luisteren, maar... Ja, verwerk sommige informatie even zelf, snap je? Dan wordt het onderdeel van jou, daar groei je van, word je anders wakker, niet altijd die verantwoordelijkheid delen. En zeker niet, zeker niet doen wat jullie altijd doen, dat is namelijk de boel omdraaien. Zo van, de, ja vrouwen kunnen veel beter luisteren dan mannen. Dat is natuurlijk helemaal niet zo, dat lijkt zo, omdat wij mannen extreem duidelijke en heldere verhalen vertellen. Snap je? Ja, daar kan ik ook wel naar luisteren. Kijk, als ik iets mocht veranderen aan vrouwen, wat ik mag, is... Um, nou, dan zou ik het leuk vinden als, als vrouwen kregen wat sommige stoplicht hebben, weet je wel. Dat je kan zien uh, hoe lang het nog duurt. Dat zij dat dan hier zo... Snap je? Dat je vriendin thuis komt van... Nou, ik was in de supermarkt. Dat je... Wat, nog vijf minuten? Ik ga even bellen. Snap je? Mijn vriendin doet het ook, die komt dan thuis met vet asociaal Gewoon shit die ze kwijt moet. Gewoon dingen die ze kwijt moet. Want, uh, nou schat, ik was in de supermarkt en toen was er een man en die had een pak melk. En de, de pak melk was helemaal niet meer goed. En toen ging hij dat terugbrengen en toen was er op een gegeven moment een man die ging voortdringen. Maar de, uh, de mocht niet van die andere man, dus toen deed hij het op een gegeven moment uh, niet. En uh, toen was er ook een kassameisje met hele grote oorbellen en uh, uh, ik zag ook nog een kindje. Ik zei, wauw, wat een prachtig verhaal. Is het echt gebeurd allemaal? Of, uh... Ja, nee, ik heb een beetje opgeleuk. maar... Uh... Laatst was ze thuis met een verhaal, een collega van mij heeft een nieuwe fiets gekocht, punt. Je bent er geen drie, wat is er nou? Een collega van jou heeft een nieuwe fiets gekocht, dat prachtig, dat doet me heel erg denken aan paarse engeltjes die op een regenboog dansen met eenhoorns. ze zeggen, oh hoezo, gewoon omdat ik afdwaal schat omdat als jij gaat lullen, dat ik onderbewust besluit om hem te peren. En dat doe ik dan met mijn fantasie, anders zie je dat, snap je? Ja, ga je achter mijn reet aanlopen tot in de keuken om je verhaal af te maken. Ja? Vrouwen, jullie zijn goddelijke wezens. Maar luisteren is ook helemaal niet een van jullie kwaliteiten. Jullie kunnen veel dingen wel, maar luisteren absoluut niet. Ik weet niet of je wel eens in een restaurant eet... en dat je naast een tafel zit met vier wijven. Daar zit geen moment luisteren tussen, jou. Geen moment. Dat is gewoon om de beurt lullen. En dat die andere drie dan... Ja, ja, ja, precies, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, dat, dat vinden wij ook. Ja, wij begrijpen jou. Ja, ja, ja. Wij houden al je zwaktes in stand. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja. Ik knik tijdens het verhaal alvast. Ja kun je met meer je je kutverhaal maken. Ja, ja, ja, ja. Ja? En voor alle zure vrouwen die me nu zuur aankijken. en denken: hé, hey, je generaliseert. Ik generaliseer absoluut niet. Nogmaals, het gaat dus alleen om vrouwen. <ixelia remembers> Mannen doen dat niet. Wij hebben controle over de shit die we zeggen. Dat is waarom we boeken schrijven die goed zijn. en op het toneel staan en dat het fijn is om naar te kijken. Kijk. <norman troisième> Ja, we gaan een uh, nieuwe rubriek uh, beginnen. Uh, de artiest van de week. En dat is deze week de Bintangs. En daar weet Pim heel veel van. En we gaan daar ook drie nummers van draaien. We gaan beginnen met het eerste nummer daarvan. Natuurlijk. Ja, uh, Marja, hartstikke bedankt. Ja, leuke nieuwe rubriek. rubriek. En dit inderdaad, wat je zei, de, deze week de Bintangs. Uh, nou, laten we beginnen met hun, eigenlijk hun bekendste nummer. to win. En dit waren de Bintangs met uh, Riding on the LNN, een van hun eerste hits. Ja, de Bintangs is eigenlijk de oudste en nog bestaande rockband van Nederland. Ze zijn in 1961 opgericht, maar ze zijn nog steeds springlevend in hoofdverschillende bezettingen. Maar uh, ze blijven nog een bekende mix van rock, blues, ballad en rhythm and blues brengen. En meestal gebeurt dat onder leiding van de oer Bintang en medeoprichter Frank Kraaienveld... En, zijn, zijn, en voor elk optreden is een graag gezien act op het Nederlandse podium. Zoals gezegd uh, in 1961 zijn ze samen met wat uh, andere in Huidbevenwijk rockers uh, uit Beverwijk en Zandvoort begonnen met hun naam de Bintangs, wat uh, Maleis is voor sterren. De kern van de groep, die vooral rock cover roll covers speelde, vormden de, de Frank of de Boeren Frank en Artie Kraaienveld. En eigenlijk zijn ze bekend geworden, ook in Nederland, uh, toch wel op hun ritme- blues, uh, en bluesmuziek en een Rolling Stones-achtige uh, inbreng. We gaan nu verder met uh, Traveling in the USA. We're traveling in the USA Ah, dit was uh, Born... Nee, Traveling in the USA. En zoals gezegd... Uh, Frank Kraaiveld is eigenlijk toch wel de oerbindang. De oerbindang. Maar op een gegeven moment... In 1970 was er blijkbaar toch intern. wat ruzie. En er zijn, uh, zijn de broers Artie... Op gitaar. En Frank Kraaiveld, uh, de oerbindang... eruit gezet Uit de Bintangs. En toen zijn ze hun eigen bandje begonnen. Kraaiveld. En daar is natuurlijk ook nog een leuk nummer van. Mona Lisa. Uh, nou, hier sluit ik uh, ook de rubriek mee af. En volgende week uh, een andere, een nieuwe artiestgroep. En als je nog uh, een leuk idee hebt, laat het ons weten. Bedankt. inspector discovering me yeah I'm another Nou, we gaan weer richting het einde van het programma. En uh, ik heb nog een paar sportevenementen. Uh, er is uh, groen licht voor de obstakelrun in Zandvoort. Na maanden van onzekerheid kon de organisatie van Spartan melden... dat de obstakelrun in Zandvoort door kan gaan. In het weekend van 3 en 4 oktober zal Zandvoort omgebouwd worden... tot één groot sportparadijs vol met mega-obstakels... In aanloop daarnaartoe is afgelopen weekend al Mr. Spartan gekozen. Sebastian IJzerman, 38 uit Amersfoort... had zondag na een aantal disciplines, onder andere op het circuit van Zandvoort... de eer het legioenenkostuum van de karakteristiek en de karakteristieke helm te mogen aantrekken. Hij zal tijdens het weekend van de obstakelrun de in Zandvoort titel Mr. Spartan, Mr. Spartan dragen... Uh, een zandvoortpaard heeft ook de Gouden Zweep gewonnen. En afgelopen zondag op Duindricht is de 66e editie van de klassieke koers om de Gouden Zweep uh, verreden. Een iconische koers die heel hoog staat aangeschreven. En dit jaar was het een zandvoortpaard die de koers op zijn naam schreef. Nou, dat was eigenlijk alle nieuwtjes die we hadden. En ja, Tim, weer bedankt voor de techniek. En uh, we gaan afsluiten. Dinsdag is het natuurlijk weer Lucider met, eh uh, met Ja, van de overal. <laughs> Sorry, <laughs> wat erg. Tot volgende week. <laughs> Loving him. When Sue came along, love me strong. That's what I thought. Me and Sue. What I do Well, Romeo and Juliet